12 uur. Het NOS-Journaal. Liselot Thomasen.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 Een opmerkelijke politieactie vannacht in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Tijdens een massaal optreden van de politie en de ME zijn 56 leden van de motorclub Satoudara opgepakt. Ellie Lust van de politie Amsterdam. Mevrouw Lust, goedemiddag. Dag, goedemiddag. Wat was de aanleiding om ze op te pakken? De aanleiding was een door de burgemeester afgevaardigd noodbevel. En dat was omdat er informatie was binnengekomen dat de groep naar Amsterdam zou komen. En er rekening gehouden werd met een confrontatie tussen hen en leden van de motoclub de Hells Angels. Mm -hmm. En dat noodbevel bepaalde dan dus ook dat diegenen die niet in Amsterdam woonachtig waren... de stad dienen te verlaten en dat dan weer onder begeleiding van ons. Ja, We weten dat deze groep van de Satudara in een restaurant zat. Is dat, is dat verstoren van de openbare orde? Dat is ook precies waarvoor ze zijn aangehouden. Ze zijn alle 56 aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Dat is APV, zoals wij dat nemen. Ja, Maar is dat ook als ze gewoon in een restaurant zitten? Is nou neemt u van mij aan dat ze niet gewoon in een restaurant zaten. Uh -huh. Wij hebben uh, de, uh, allen willen controleren op vaststellen van identiteit. Nou, die controle liep in eerste instantie zonder incidenten. Maar op een enig moment wilden ze uh, massaal door de linies heen breken. Dat is een uh, flinke confrontatie geworden met, uh, met de collega's van de mobiele eenheid. Er zijn met flessen gegooid, met tafels, met stoelen. Nou, dat is natuurlijk niet de manier waarop je rustig een etentje hebt in de Scheldstraat. Amsterdam-Zuid. Nee, nee. Had, was de, had de ME die straat aan allebei de kanten afgezet? Ja, u moet zich voorstellen dat wij daar dan uh, omheen hangen uh, en een linie vormen en uh, de groep min of meer insluiten, zodat we ze kunnen controleren. Heeft u iedereen die er was kunnen aanhouden? Uh, we hebben in ieder geval het overgrote deel aan kunnen houden. Uh, het merendeel uh, op straat. Uh, een aantal van hen probeerde nog te ontsnappen... via de achterzijde van de horecagelegenheden daar. Daar hebben we ook nog enkele aanhoudingen verricht. En heeft u nog verder iets aangetroffen? Je nou en of. We hebben ter plaatse in ieder geval twaalf grote messen aangetroffen. Uh, achter in de tuinen bij de panden hebben we later bij zoeking nog twee vuurwapens aangetroffen. En bij de insluiting bleken ook twee van de verdachten een kogelwerend vest te dragen. Dus het is niet moeilijk om te concluderen dat ze uh, wellicht met andere bedoelingen naar de stad kwamen dan een, uh, voor een gezellige avond. Nee, u had dus informatie dat ze uit waren op een confrontatie met de Hell's Angels. waren die in de buurt? Nee, de Hells Angels die waren niet in de buurt... en uh, daar hebben wij dus ook helemaal geen uh, problemen mee gehad. Nee. Um, en nu de 56 mensen aangehouden. Eerder meldde u dat er 43 mensen waren gearresteerd. Die 13, zijn die later vannacht pas aangehouden? Ja, u moet zich voorstellen dat wanneer uh, er uh, binnen die chaos, want dat is het natuurlijk, er gebeurt ontzettend veel op dat moment, is 43 de eerste schatting geweest. Uh, nu kunnen we de balans opmaken en kijken we naar 56 aanhoudingen. Het is wel zo dat de eerste aanhoudingen op straat zijn verricht en later dus nog uh, een aantal achter in die tuinen. Oké, okay, mevrouw Lust van de Politie Amsterdam, dank u wel. Slotdag is het van de wereldkampioenschappen zwemmen in Shanghai. Nederland haalde tot nu toe vier medailles. En vandaag zijn er nog drie finales met Nederlanders. Te beginnen met de finale 50 meter schoolslag met Monique Nijhuis. Bob van der Tak. Ja, inderdaad. Monique Nijhuis ging als zevende naar de finale gisteren met een tijd van 31.40 was daar niet tevreden over, zei ja ik heb eigenlijk geluk gehad dat ik nog in de finale mag zwemmen, dat ik nog bij de beste acht zit en nu wil ze dus in ieder geval een betere tijd zwemmen. Maar ja, of je daar dan een medaille mee wint, dat vraag ik me eerlijk gezegd af, want het is een sterk bezwette finale met veel schoolslagtoppers aanwezig, zoals bijvoorbeeld Jessica Hardy, de wereldkampioene van 2007 en de houdster van het wereldrecord, verder Liesel Jones, Julia Evimo. En ook Rebecca Sony, de schoolslagzwemster van dit moment. Twee keer goud al op de 100 en op de 200 schoolslag. En ook alle drie de wereldtitels op de korte baan zijn in haar bezit. Dus als ze deze race ook wint, Sony. dan uh, heeft ze echt een stukje geklaard. Dan heeft ze alle zes de wereldtitels op de schoolslag. En dat zal toch nog niet vaak gebeurd zijn. Verder in deze finale Lee een Pickett uit Australië. En twee Zweedse vrouwen, Jenny Johansson en Rebecca Edervik. En nu dan... De start van de race. Monique Nijhuis zwemmend in baan 1. Goed starten is het motto. Daar heeft ze nog wel eens problemen mee, Nijhuis. Ook nu is ze weer als allerlangzaamste van het blok. Goede start van Hardy in baan 4. De Evi Evimova, gaat ook goed. Met die knalroze badmuts. Nijhuis blijft nog wat achter op de eerste 25 meter. Moet nu dan gaan komen. Het is Hardy die aan de leiding gaat. Sony blijft ook nog achter. Ver achter Hardy en Evimova die bepalen het tot nu toe. Nijhuis kan nu wat meer naar voren komen wellicht. Nee gaat het niet redden Nijhuis. Het wordt Hardy. Jessica Hardy is de wereldkampioene op de 50 meter schoolslag. En geen zesde wereldtitel dus voor Rebecca Sony. Die pakt nog wel het brons. En daartussen zit dan Julia Efimova. Hardy wint in 3019, Efimova tweede in 3049, Sony 3058. En Nijhuis tikt uiteindelijk als zevende aan in 3133. Dan is ze dus ietsje sneller dan gisteren. Maar niet heel veel. En het was dus inderdaad allemaal iets te veel... dit internationale geweld op de schoolslag. Maar Monique Nijhuis eindigt als zevende. Heeft er twee finales gezwommen hier in Shanghai. Achtste op de 100 meter schoolslag. En nu de zevende op de 50 meter. En Bob, er zijn nog twee finales met Nederlanders. Hoe zijn de kansen daar? Ja, daar liggen de kansen wel wat beter. We krijgen zo meteen over een klein kwartiertje de finale van de 50 meter vrije slag. Met twee Nederlandse zwemsters. Ranomi kromo die als de snelste doorging naar de finale. En Marleen Veldhuis. En uh, ja, dat wordt een hele mooie finale met uh, een aantal toppers die er ook waren op de 100 meter vrij. En uh, ja, daar kijk ik erg naar uit. Maar daar zijn de kansen wel een stuk groter dan zojuist op die schoolslag. Bob van der Tak, dankjewel.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 In de provincie Xinjiang, waar het incident plaatsvond... is al lange tijd sprake van etnisch geweld... tussen han chinezen en de uit Turkije stammende Oeigoeren. Dit is het NOS-journaal, met Isola Thomasen. In Rotterdam is gisteravond een vrouw omgekomen... doordat ze op haar scooter tegen de laadklep van een vrachtwagen botste. De 25-jarige vrouw uit Nieuwe Kerk aan de IJssel... reed op het fietspad bij de Koolsingel tegen de laadklep. Ze viel en is vrijwel meteen overleden. Er is direct een onderzoek ingesteld, aldus de politie. Want we willen natuurlijk weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. Er was gisteren zomercarnaval. Mogelijk is er iets niet helemaal goed gegaan in de afzettingen. Dus we onderzoeken nu hoe het heeft kunnen gebeuren... dat zij tegen die laatklep aangebotst is. De politie heeft de vrachtwagenchauffeur... en een medewerker van het evenemententerrein aangehouden. De politie hoopt dat zij duidelijkheid kunnen geven... over hoe het ongeluk kon gebeuren. Er lijkt schot te zitten in de impasse over de Amerikaanse schuldencrisis. De gesprekken tussen de leiders van de Democraten, Republikeinen en president Obama lijken de goede kant op te gaan. Ze hebben het over een plan om het schuldenplafond in twee stappen te verhogen met 2400 miljard dollar. De leider van de democratische meerderheid in de Amerikaanse Senaat, Reid, is blij met de ontwikkelingen. Hij benadrukt wel dat de verhoging groot genoeg moet zijn voor heel 2012, zodat er geen nieuwe discussie ontstaat tijdens de campagnes voor de presidentsverkiezing.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 ook optimistische geluiden uit het Republikeinse kamp de leider van de Republikeinen in de Senaat McConnell zegt dat er snel overeenstemming zal zijn. We are now fully engaged the speaker and I with the one person in America out of 307 million people who can sign a bill into law. Uh, I'm confident and optimistic that we're going to get an agreement in the very near future and resolve uh, this crisis in the best interest of the American people. Voor dinsdag moet er een akkoord op tafel liggen voor verhoging van het schuldenplafond. Als dat niet gebeurt, komt de VS in acute geldnood en dat leidt tot onrust. Bijvoorbeeld onder militairen in Afghanistan die willen weten of ze nog wel betaald krijgen. Een verslaggeefster vroeg de republikeinse leider Bainer hoe het zover kon komen dat zelfs militairen ongerust worden. Hoe even laten of ze Senator McConnell en ik are beide confident. We komen heus wel uit deze impasse, zegt Beener. Als het schuldenplafond inderdaad met 2400 miljard wordt verhoogd, zou er voor een groter bedrag moeten worden bezuinigd. zonder de belastingen voor de hogere inkomens te verhogen. Dat is namelijk een belangrijk punt voor de Republikeinen.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 uit van 10 tot 12 jaar voor zijn daad. Een Nederlandse autorace heeft paniek veroorzaakt in de Noorse hoofdstad Oslo bij de Carbage Run. Er rijden oude omgebouwde auto's in vijf dagen van Nederland naar Oslo. Na aankomst in de Noorse hoofdstad viel één deelnemer op door iets dat op het dak van zijn auto zat, vertelt de organisatie van de race. Die heeft een, uh, op zijn imperiaal op het dak een gasting bevestigd voor het kamperen en uh, die is door een, uh, door een inwoner van Oslo aangezien uh, als een bom. En de politie heeft de auto niet direct kunnen herkennen omdat er een Belgische plaat op zat. En ze hadden verwacht dat alleen maar Nederlandse deelnemers meedelen met, de, met de rally. Ze hebben de straten afgezet en toen hebben ze uh, mij gebeld. Het bleek een deelnemer te zijn. En uh, toen dat bekend was bij de, bij de politie hebben ze ook direct uh, het alarm uh, weer opgeheven. In Noorwegen zijn de autoriteiten extra alert na de aanslagen van vorige week. Waarbij in totaal 77 mensen werden gedood.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 Tashkarga is een van de eerste plekken in Afghanistan waar de internationale troepenmacht de verantwoordelijkheid voor de veiligheid heeft overgedragen aan het Afghaanse leger en de politie. De hoofdpunten van het nieuws. Tientallen leden van de motorclub Satudara zijn opgepakt in Amsterdam. Het Syrische leger bestormt de stad Hama. En in Rotterdam is een vrouw omgekomen door een botsing tegen de laadklep van een vrachtwagen. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen omroep Max Govert van Brakel met de perstribune. Bent u, ondanks Japan, ook nog steeds voorstander van kernenergie?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 Nu tijdelijk tot 150 euro actiekorting op uw energierekening. Atoomstroom.nl. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij de persconferentie. En hij loopt hier over de sterren. Ja, dit is een goed spel, hoor. De perstribune. Met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom op de perstribune van Max. Het programma waarin we terugkijken op de afgelopen media en sportweek. Zometeen na ene, Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden... te gast over het WK zwemmen, onder andere het WK zwemmen in Shanghai. En dit uur kleurt de perstribune roze. Mijn gast is Henk Rol, hoofdredacteur van de Gaykrant. En deze week reist hij van het ene homo-evenement naar het andere... TV-recentcent Ron van Gouwen is er natuurlijk ook in roze stemming, uh, Ron, toch? Nou, dat zie je toch wel aan mijn kleding, ja. Govert. Nee, deze hele zomer blik ik terug op 60 jaar Nederlandse televisie... en dit keer ga ik door de geschiedenis van homopersonages in tv-series. En onze verslaggever, vliegende kiep, Jules van der Wart... is uh, natuurlijk ook weer op pad. Jules, waar hang jij uit? Ik ben op Papendaal en dan praat ik uh, zometeen met Ette Goey. Ette Goey is terug in Nederland en nog sterker, Ette Goey is in, terug in de eredivisie. Want RKC is vorig jaar uh, kampioen geworden en speelt zondag zijn eerste wedstrijd weer uh, tegen Heracles op heredivisie-niveau. En uh, we vragen u uh, in de perstribune doorgaans om te reageren op een stelling uh, via www.deperstribune.nl. Dit uur luidt de stelling: de media geven nog altijd een ongenuanceerd beeld van homoseksualiteit met te veel extreme en extravagante homo's. Henk Krol, goeiemiddag. Goeiemiddag. Ja, ik zit even na te denken ja, de over de stelling. die stelling, ja. ja. Nou, ik, ik, ik zat nog even na te denken over... Uh, vlak voordat dit programma begon, hoorden we een sportje over zomergassen. Ja. Vanavond, Dick Swaap. Dick Swaap. Ik, ik ben mijn brein, de hersenspecialist. En die, uh, daar heb je ooit een discussie mee gehad hè, over de homo kwap? Ja, op de een of andere manier verwaart hij mijn, stelling met, uh, mijn opstelling destijds met uh, de opstelling van het COC. Hij heeft destijds hersenen onderzocht en hij heeft gemerkt dat je aan hersenen al op heel jonge leeftijd kunt zien... of iemand homo, heteroseksueel, peroseksueel gaat worden. En uh, ja, de vraag is waarom wil je het weten? Dat vind ik wel een boeiende vraag... Eh, want als de bedoeling van een dergelijk onderzoek is... om medicijnen te ontwikkelen om het tegen te gaan... dan zou ik er niet zo'n voorstander van zijn. Maar het feit dat hij het onderzocht heeft... en dat Stop, blijkt prima. dat dat op ja. zo'n jonge leeftijd al te zien is... daar heb ik geen enkel probleem nee. mee. Maar hij heeft in zijn herinnering... dat is ergens een hersenkwapje wat bij hem niet goed zit... heeft hij het idee dat ik daar erg tegen ben geweest. En dat is absoluut niet waar. Ik vind het boeiend onderzoek. En ja. ik eh, heb met er kennis uitkomst, van genomen. Zeker, met deze uitkomst. Wanneer, wanneer kwam je zelf uit de kast? Wanneer dacht je, nu is het moment om te zeggen... ik ben Henk ja, dat is heel gek. Voor mij is dat woord homo niet zo belangrijk. Ik ben altijd een beetje mezelf geweest. Zo ben ik ook opgevoed. Ik kom uit een heel vrijzinnig nest. En uh, bij mij is het thuis nooit een probleem geweest. Vandaar dat ik ook nooit echt uit de kast ben gekomen. Uh, ik ben verliefd geweest op meisjes. Ik heb met mijn vriendin van vroeger nog elke week uh, uitgebreid contact. En op een gegeven moment werd ik verliefd op een jongen... En voor mij paste daar het etiket homoseksueel niet eens op. Ik was op iemand verliefd geworden ja. en anderen plakken daar graag een etiket. Op. Maar ik heb je ermee geworsteld? Nee, helemaal niet. Was het lastig voor je? Nee, het enige wat lastig voor mij was, was dat ik zat in die tijd op een uh, gymnasium in Venlo. En de paters augustijnen, die hadden het er wel moeilijk mee. Die hebben mij een jaar voor mijn eindexamen van school gestuurd. En dat vond ik natuurlijk vreselijk, want dat was... Ja, waarom nou eigenlijk? Ik was verliefd geworden op een ander. Ik had niemand kwaad gedaan. Mm. En dan word je van school gestuurd. En dan moet je dus een jaar voor je eindexamen een andere school zoeken. Mijn ouders vonden dat ook belachelijk. En die zeiden van, ik mag toch hopen dat die paters ooit nog eens ontdekken... dat dat een verkeerde beslissing is. En het leuke is dat jaren nadien ik een van die leraren van toen... Pater van der Zanden in de trein tegenkwam. En die herkende me en die zei, binnenkort is mijn afscheid. En ik zou het leuk vinden als jij bij mijn afscheid aanwezig zou willen zijn... Mm. en op het toneel wil komen. Want dan moet je nog één keer vertellen... dat wij toen iets gedaan hebben wat nu niet meer zou kunnen. Dat vond ik wel sportief, heel, ja, heel sportief. Nou ja, dat is, dat is wel mooi dat je revanche kunt nemen op zo'n manier. Nee, maar daar dat, dat nee, nee, af is vragen, afgesloten. Ja, daar ja. ben ik met je eens. Je hebt een drukke week uh, achter de rug, neem ik aan. Roze maandag, het ter, de kermis in uh, Tilburg. Door de Gaykrant ooit uh, geïnitieerd. Uh, de komende week de Gay Pride in Amsterdam... En de Eurogames? Wat zijn dat, de Eurogames? Eurogames is... Er zijn twee van dat soort sportevenementen. Je hebt de Gay Games en de, de, de Eurogames. Het zijn sportevenementen voor homoseksuelen. En dan met name is dat van belang voor teamsport... omdat daar nog wel eens een probleem is. Hm. En moet je altijd naar dat soort uh, evenementen toe... als uh, uithangbord <laughs> van de Gay -krant? <laughs> Nou ja, uh, wat moet ik daar nou eerlijkheidshalve op zeggen? Nou, nee, ik nou hoef er niet eerlijk. altijd bij nee? te zijn... Maar het is natuurlijk ook wel leuk om erbij te zijn. Het is ook wel goed om je gezicht te laten zien. En eh, Ik vind het ook altijd wel aardig. Je hoort er weer nieuwe onderwerpen. Mensen komen naar je toe en vertellen wat ze meemaken. En dat is als je een krant maakt van belang. Twee jaar geleden uh, was je hoofdpersoon in het KRO-televisieprogramma uh, Profiel. Peter van der Vorst maakte een uh, portret en de inleiding klonk toen zo. Al 30 jaar lang is hij het gezicht van homoseksueel Nederland. Hij vecht voor de homo's en de belangen voor homo's, maar hij is ook journalist. Met succes strijdt hij voor de invoering van het homohuwelijk. En ook zijn eerste liefde was een vrouw. Ik kwam er 14 jaar later pas achter dat Henk Homo was. Henk Krol, beroep homoseksueel. <lacht> Ja, je moet er nu om lachen, maar wat vind je van zo'n betiteling... beroep homoseksueel? Ja, ik vind het nog heel erg ronkend. En natuurlijk ben ik van mijn beroep niet homoseksueel. En ik, ik vind het ook zo heerlijk dat ik de laatste tijd... weer wat vaker ook andere dingen mag doen. Ik heb jaren geleden heb ik... Uh... Uh, twee seizoenen lang uh, rechten van dienst mogen spelen bij uh, Radio 1... aansluitend op uh, wat jij daarvoor deed. En dat vond ik zo leuk, dat ik gewoon ook een keer iets mocht doen... wat niets met homoseksualiteit te maken heeft. Ik heb nu heel leuk, samen met Paul Hane, Beurtelings... een, een interviewserie in H.P. De Tijd. Ja. Geweldig om dat te mogen doen. Af en toe mag ik commentator zijn bij Wakker Nederland fantastisch. Want natuurlijk ben ik homoseksueel, dat stop ik niet weg, en daar ben ik ook best trots op, maar ik ben in het leven natuurlijk veel meer dan alleen maar homoseksueel, mag ik hopen. Ja, nou, Het lijkt me ook eh, inderdaad een ballast om altijd maar met dat etiket eh, rond te moeten lopen, ergens te verschijnen, omdat dat blijkbaar een core business dan is geworden in de ogen van anderen. Ja, nou precies. Zo ja. voelt dat bij mij ook. Ik heb altijd het idee dat er een enorme neonreclame boven mijn kop eh, flikkert met erop homo homo, en dan denk ik, nee, zo zit het leven niet in elkaar. Nee, want want je bent ondertussen ook nog politiek actief. Staten van uh, Brabant 50Plus. Ja. ja. Eemansfractie. Eemansfractie. En, uh, en waar kom je dan voor op? Nou, dan kom je op, dan probeer je op te komen voor de belangen van uh, mensen boven de 50. Want dat is nodig. Die zijn de afgelopen jaren toch wel heel erg gekort. Er is een kleine groep die het heel erg goed heeft. Je bedoelt financieel gekort. Ook financieel gekort. Maar er wordt ook van als je nagaat dat allerlei buurtlijnen worden opgeheven. En dat is voor mm. mensen die gewoon hun kleinkinderen willen bezoeken, toch wel heel erg vervelend. En er zijn ook soms van die. Ja, in de ogen van andere onbelangrijke dingen. Maar wist je dat in uh, verzorgingstehuizen ouderen meestal hun huisdier niet mogen meenemen? En dan moet dat besje, moet naar de dokter toe om in te laten slapen? En je maakt mensen ineens een stuk minder mobiel. Want als je die mensen die er wel voor kunnen zorgen... gewoon het hondje mee laat nemen... komen ze veel vaker buiten, ontstaan er veel meer sociale contacten. En zo zijn er kleine en grote hmm. dingen waar je je druk over maakt. Hoewel ik me blijf afvragen of die bestuurslaag wel nodig is. De provinciale staat. Ja, ik ja. vind het heel eerlijk gezegd... als je ziet hoeveel geld daar naartoe gaat... Dan eh, denk ik dat het nog niet bewezen is dat die bestuurslaag in de toekomst wel nodig is. Goed. Um, we gaan even naar uh, Bob van der Tak in Shanghai. Want uh, het, het kan een glorieuze dag worden. Het, uh, het WK Zwemmen is aan de uh, finales uh, toe, uh, Bob. We hebben net uh, een finale gehad met. Uh, wie was het, Monique Nijhuis? Ja, die heeft het niet gehaald. Ja. Maar wat kunnen we nu verwachten? Ja, wel iets meer natuurlijk op de vrije slag. Sowieso ook een deelnemer meer namens Nederland. Marleen Veldhuis en Ranomi kromo in deze finale. Veldhuis ging gisteren door als zesde. En heeft als doel voor deze finale om haar beste seizoentijd te zwemmen. En dan zien we wel wat dat oplevert, zo zei Veldhuis in de aanloop naar deze finale. kromo ging als uh, allersnelste door. Was de beste in de halve finale met 24-56... En uh, heeft de smaak natuurlijk aardig te pakken naar het brons op de 100 meter. En daarover gesproken over die finale. Die krankzinnige finale van twee uh, dagen geleden op die 100 meter vrij. De twee winnaressen van toen. Ik zei net, Ottesen. En Alexandra Herazimenja zijn er nu ook. Werden gedeeld eerste op die 100 meter vrij. En zijn ook zeer gevaarlijk op de 50 meter vrij. Hebben allebei veel snelheid. Verder in deze finale Jessica Hardy. Daar is ze weer. Zojuist dus winnares op de 50 meter schoolslag. En uh, Francesca Helsel is er ook. Ook zij was finaliste op de 100 meter vrij. Werd daar vierde. En dat was een uh, grote teleurstelling voor haar. Te meer daar ze als snelste toen naar de finale ging. Dat zegt dus niet altijd wat. En dat zal Ranomi kromo Mijoyo ook weten. Verder nog in de finale. Therese Alshammer die gisteren geklopt werd door Inge Dekker op de 50 meter vlinderslag. En er is ook nog Ariana vanderpool Wallace, Een zwemster van de Bahama's die woont en traint in de Verenigde Staten. Maar Ottesen, Hirazimena. Ja, Alzhammer, Helsel. Dat zijn wat mij betreft de belangrijkste concurrenten van Ranomi Kromo Widjojo. En misschien kan Marleen Veldhuis ook wat leuks doen. Daar is de start van de race. Ranomi Kromo Widjojo in baan 4. Marleen Veldhuis in baan 7. Weinig getekening nog in de strijd op de eerste 25 meter. Het is Alzhammer die goed gaat in baan 3. Kromo Widjojo daar vlak naast. Kromo Widjojo die het natuurlijk van de inhoud moet hebben. Voor zover je daarvan kunt spreken op 50 meter. Alzhammer gaat heel goed. Alzhammer of Kromo. Kromouwijojo. Kromouwijojo. Doe het. Nee, het is Alzheimer die wint. Maar wel twee medailles voor Nederland. Want Jojo pakt zilver. En Veldhuis heel knap met brons. Heel knap van Marleen Veldhuis. Die uh, haar terugkeer in het zwembad bekroont met een bronzen medaille op het wereldkampioenschap. Net zoals overigens in 2007 en 2009. Toen ze ook het brons pakte. Maar uh, een uh, prachtige prestatie van beide vrouwen eigenlijk. Alshammer ja, is toch de echte sprinster. En die wint al nu wel wat er gisteren niet lukte op die 50 vlinder. Alshammer wint dus in 24-14. Kromoie in een nieuw persoonlijk record van 24-27. En Veldhuis wordt derde in 24-49. En dat is inderdaad haar beste seizoentijd. Ze heeft dus gepiekt op het juiste moment. Twee en drie. Uh, Henk Rol, ben je een, een sportliefhebber? Nou, dit is goed, sporten vind leuk, ik wel he? erg leuk om naar te kijken. Ja, ja, ja, ja. dat is altijd leuk hè, als er finales zijn. Nou, we schrijven de, de twee medailles bij. Wat is jouw uh, nieuwsmoment van de week? Van deze week? Hm? Nou, het meest droevige moment was natuurlijk uh, uh, de hele verslaggeving... naar aanleiding van datgene wat er in Noorwegen is gebeurd, daar... daar. Wat was ja, dat droef aan? Dat, nou ja, aan het hele feit aan zich was ja, natuurlijk zeker, erg droef. Dat begrijp dat je aan de wel. Ja, maar maar vond... er moet iets bij zijn waardoor je dat zegt natuurlijk. Ja, en ik werd ook wel heel erg droef... toen ik uh, op maandag in een van de grootste landelijke ochtendbladen... ineens de tussenkoop homoseksueel zag staan. En toen dacht ik, waarom wordt er dat nu bijgehaald? Heeft dat enige zin? En ineens schoot mij weer een voorval te binnen van... nou, ik denk zeker veertig jaar geleden, misschien nog wel langer... toen ik... Uh, als jong verslaggever uh, stage mocht lopen bij de Telegraaf. En ook toen las ik een berichtje, dat lag op de plaktafel. Toen had je nog van die plaktafels. Oh ja. En er lag een berichtje en daar stond... Uh, uh, homofiele drogist overvallen. En ik heb dat bericht drie keer gelezen. Ik denk, waarom staat erbij dat die man homofiel was? En dat sloeg eigenlijk helemaal nergens op. Toen heb ik Groeman Bougesius, de toenmalige hoofdredacteur, thuis gebeld. Nou, dat, uh, dat was wat hoor. Als je die man s'avonds... Thuis belde. En toen zei ik tegen hem: van... Ik lees zo'n gek bericht op de plaktafel. Oh, wat staat er dan? Ze zei: Nou, ik lees hier heteroseksuele drogist vermoord. Wat? Ik zei: Ja, er staat hier heteroseksuele drogist vermoord. Kan niet, kan niet. Ik zei: Nee, oh, nu zie ik het pas. Er staat homofiele drogist vermoord. Toen kon en toen ik het niet. Ja. Toen zei hij: Hammer weg. We gaan even naar het uh, uh, media-nieuws. Een paar zaken van, uh, van deze week. Omroep Max maakte deze week bekend met een docu-soap over de dagelijkse belevenissen in de Tweede Kamer te komen. Het uh, programma moet een kijkje bieden in de keuken, in de Haagse wandelgangen. Soap zal waarschijnlijk vanaf volgend jaar maart worden uitgezonden... in de vooravond op Nederland uh, 1, denk ik. Ben niet zeker zie we tegen die tijd wel zijn cijfer weggevallen op mijn papier, vandaar dat ik even twijfel. En hopelijk wordt het iets uh, professioneler dan de eigen gemaakte filmpjes van Tweede Kamerleden die al op het internet konden vinden. Ik sta hier voor de kamer van Ad Koppenjan. We gaan eens kijken of Ad aanwezig is. En jawel, hard aan het werk. Ad, hoe gaat het ermee? Bij mij gaat het heel goed. Ik zit hier op een hele mooie kamer. Maar gelukkig is er ook nog iemand die mij eh, af en toe vriendelijk aankijkt. Esther Bergman. En uh, samen proberen wij hier uh, het land te vertegenwoordigen. Nou, Ad, dat lijkt me prima. Veel succes daarmee. Dank Het ja. is uh, wel heel amateuristisch, hè? Ja, wel erg humoristisch. Ja, ja nou, misschien, uh, misschien uh, is dat dan de kracht achter deze uh, uh, probeersels. Jij bent voorlichter geweest van de VVD-Tweede ja. Kamerfractie. Maar Klopt. dan gaan we een tijdje terug in de tijd. Acht jaar lang, ja. Eind jaren zeventig, denk ik. Nou, zoiets. Ja. Zoiets. Nijpels uh, aan het roeren? Uh, of, uh, ja, Wie begon het het toen kabinet, net natuurlijk. Ja, ik heb natuurlijk daarvoor uh, de periode meegemaakt met Wiegel, met uh, mevrouw Smit, Hayen uh, ja. van Zomeren. Uh, opmerkelijke mensen, Geert maar. Ik heb echt hele leuke, uh, ja, ja. leuke mensen meegemaakt. Echte liberalen, gemaakt, zal het. ik maar zeggen. Toen Echte liberalen. En, en het leuke was ook dat je echt. Uh, en ik hoop dat dat een beetje in die, in die serie ook duidelijk werd. Dat vriendschapsbanden in de Kamer dwars door alle partijen heen lopen. Het is in die Tweede Kamer helemaal niet zo dat daar enorme schotten tussen de verschillende partijen staan. En dat lijkt natuurlijk voor de mensen thuis ja, wel zeker. zo. En ik hoop dat zo'n serie daar. Eh... Ja, denk je, valt er wel een docushoop te maken? Oh, 2000 ja, als je dan, ja. ja, je hebt er zelf ook een tijd rondgelopen. Ja, ja. Ik bedoel, je hoeft toch s'avonds uh, laat maar in de koffiekamer te gaan zitten of op andere plekken waar drank geschonken wordt. En je hebt die docu zo bij elkaar. Ja, ja, nieuwsport. Maar ja, dan zit je toch ook weer met het probleem dat het niet mag. hè? Nee, daar mag het niet. Hij ja, mag nee, het niet. Daar mag... En mag goed ook. Ja, de programmering op Nederland 3 staat deze week voor een deel... in het teken van homo's en homoseksualiteit. Daar gaat later uh, nog meer over komen in dit programma. Belangrijk gezicht van die programmering is presentator Arie Boomsma. Al jarenlang wordt er door allerlei roddeljournalisten... en programmamakers gespeculeerd over de latente homogevoelens van Ari. Deze week maakte hij echter aan alle speculaties een einde... door in een groot interview in FIFA te zeggen dat hij geen homo is. Ook journalist Wauke van Schermburg beweerde een tijdje terug... in De Wereld Draait Door nog het tegenovergestelde. was vorige week in een radioprogramma te gast. En weet je wat ik toen dacht? Ik dacht? waarom kom je zelf niet uit de kast? Ja, echt. Echt waar? dat nee, is grappig. grap. Denk, ik denk je denk dat? dat? Er zit iemand te worstelen met... Uh... Je denk dat hij homoseksueel is? Denk ik. Of wie? Wat een gedoe, hè, altijd uh, rondom Arie. Terwijl ik die vind zo is het duidelijk. zo flauw als, als, als iemand op wil komen... voor welke andere minderheidsgroep dan ook... dat hij er altijd mee... Uh, achtervolgd wordt dat hij zelf. Dat geldt ook voor een man als Marcouz en zo. Die wordt er in Marokkaanse kring zo mee gepest. Dan denk ik wat triest. Want er zijn gelukkig een groot aantal heteroseksuelen. die nog steeds zien dat daar uh, iets moet gebeuren in de homowereld. En als je daar dan voor opkomt en je krijgt voortdurend dit soort geruchten achter je rug. ja, ik vind het niet gepast. Ik vind het heel jammer dat uh, Ari Booms maar dat moet meemaken. Nieuwe ontwikkelingen zijn er in het Britse afluisterschandaal. De krant News of the World is inmiddels opgeheven... maar nu zou ook The Guardian zich schuldig hebben gemaakt... aan afluisterpraktijken. Journalisten van die krant zouden stiekem privégesprekken... van de moeder van een vermoord meisje hebben opgenomen. Ik heeft de k ooit afgeluisterd? Nee, ik kan me niet herinneren. Bovendien hebben wij daar de middelen niet ja. eens toe. Nee, ik heb, ik heb wel eens een keer dat ik. Maar dat heeft daar niks met de Gaghand te maken. Maar dat je ergens zit te eten. En dat je twee mensen met elkaar hoort ja. praten. En dat je een gesprek hoort. En dat je denkt: Oh, wat jammer dat ik niet voor een landelijk medium werk. Want nu hoor ik een nieuwtje wat zo geweldig dat is. Dat zou door kunnen. Dat zou zo uh, de kant ja. in kunnen. Wekelijks berichten we natuurlijk ook over de ontvangstproblemen van allerlei radiozenders. U weet, er is een hoop gedonder met de zendmasten in Lopik en Smilde geweest. In ieder geval is het resultaat dat nog lang niet heel. Nederland Radio 1 eh, kan ontvangen. Als u daar nog vragen hebt, zoveel dagen na dato 020-894-1010. Radio 1 zendt zoals bekend uit via de middengolffrequentie van Radio 5, 747 AM. Maar er wordt nu gekeken of er een tijdelijk, althans een Britse zender... Britse frequentie kan worden ingehuurd voor Radio 1... zodat Radio 5 weer terug kan in de, in de Eter. Nou, dat eh, wordt waarschijnlijk toegejuicht, terugkeren in de Eter door Mirna Goossen. Dag Mirna, goeiemiddag... Hallo, goedemiddag. Waar ben jij nu? Ik uh, wil het echt precies weten. Nou ja, onge ongeveer. op zolder. Op <laughs> zolder? Ja. Wat doe je daar? Ja, ik zit op zolder. Ach, om, ja. om, om een geluiddichte omgeving. Dat dacht ik. Ja, ja, zondagmorgen is wel lekker. om. titel voor een boek, mee naar <laughs> meer naar op zolder. Meer naar op zolder. En, en volgende, uh, volgende dag, al maandag, zit jij weer uh, op Radio 5, hè? Op de ja. tijd van Tieneke. Wat is er gebeurd? Dat is een en 16, gaat even lekker uh, met vakantie. En ik neem het even een maandje van haar over. Ja. En uh, ga, je, ga je nog sleutelen aan, uh, aan de formule van het programma? Of denk ja. je, nee, dat doen ja, we niet? Wordt, ja, ze hebben het echt op, uh, op mijn leest geschoeid, zal ik maar zeggen. In de uh, mooie samenspraak met mij. Het wordt uh, meer naast middagshow. En uh, opvallende onderwerpen uit de kranten zullen we bespreken. Eventueel met betrokkenen, maar zeker ook met luisteraars. We hebben een spel aan de hand van aanwijzingen... Moet je raden wie de artiest is die, uh, die we zoeken. We hebben de magische muziekplaats. Dus mocht, mocht iemand een hele mooie herinnering of een bijzondere herinnering hebben aan een plaat of aan een artiest. Laat het ons weten en dan gaan we het ook uh, horen en uiteraard de plaat draaien. En we gaan ook regelmatig eens even kijken. En dat is, zal jij ook vast wel hebben. Dat je denkt van hoe zit het daar nou toch ook weer mee? Of hoe gaat het ja. nou met die? Nou dat, dat gaan wij oh, even onderzoeken. Ja. En ondertussen bereid je je heel voorzichtig ook alweer voor... op de terugkeer van CoffeeMax, hè? dan? Ja. 12 september. 12 september, ander tijdstip, hè? Want de concurrentie met RTL en koffietijd daar wordt uit de weg gegaan. Ja, dat zou ik zo zou wel kunnen zeggen. Uh, maar uh, je kan het ook op een andere manier zeggen. En dat is dat het tussen, eigenlijk tussen 11 en 12 nog niet was. Dus waarom zou, <laughs> ja. je, waarom zou je gezamenlijk mm. op een tijdstip gaan zitten en heel veel energie verspillen en terwijl het ook op een andere manier opgelost kan worden? Nou ja, je zou zeggen, mogen de beste koffie winnen. Maar dat is niet het geval uh, als, je, als, als je nu zegt, we gaan een uurtje later. We gaan een uurtje later, ja. Mm -hmm. En verandert er inhoudelijk nog wat meer naar? Nou? Uh, kijk, een eerste seizoen is toch altijd even aftasten. Even kijken wat de kijker wil. Uh, even voelen wat precies in het programma past. En uh, dat weten we nu. En daar uh, gaan we hier en daar een aanpassing zullen, zullen we, zal je mm. kunnen zien. Ja. Um, uh, we, we zijn uitgepraat, Mirna. Uh, ga je nu weer van de zolder af? Of blijf je daar nog even rommelen? Ik blijf nog even op zolder rommelen. Ah. En dan duik ik straks mijn tuin erin. Heel goed. Het schijnt <laughs> mooie, mooie weer te worden. Dus uh, profiteer ja. ervan. <laughs> Dankjewel. Dankjewel, Mirna Goosje. Ben jij een kijken, Henk? Zijn dit programma's waar je uh, denkt van... daar gaan we even naar kijken nu? Nou, ik uh, denk nog steeds terug aan het optreden van Job Cohen. Dat uh, was toch Oh, dat hij dat dansje, ja. dat hij een soort uh, polonaise loopt in het ja, verpleeghuis. Ja, ja, die zou toch oh. minstens eens per oh, seizoen ja. moeten uitnodigen dan. Ja, ja. Ja, weet je, ik dacht wel toen hij dat deed en de camera's erbij stonden... ja, hij kon ook moeilijk blijven zitten. Hij kon moeilijk blijven zitten, maar ik geloof en, niet dat het hem veel goed gedaan heeft. Nee, het heeft hem geen... Maar, maar jij, jij kijkt natuurlijk ook met een professioneel oog naar hun, hun optreden en hun uitstraling. En wat vind je van Job Cohen? Ik, ik vind Job Cohen zo'n verschrikkelijk aardige man. Maar ik vind dat hij zo op zijn tenen moet lopen in de functie die hij nu heeft... Ik begrijp werkelijk niet waarom die man gestopt is als burgemeester van Amsterdam. Waarom die daarna niet commissaris van de koningin is geworden. Of weet ik veel wat. Maar eh, dit is zo de ellende over je afroepen. En omdat ik het zo'n aardige man vind, gun ik hem dat echt niet. Ik hoop dat hij het hoort. We gaan onze verslag geven, onze vliegende kip, uh, Jules van der Wart. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende, de vliegende kip. Het goede. Een jaar terug in Nederland. Toch moet het een beetje wennen zijn, denk ik. Ja, dat kan je wel zeggen. Ik heb 13 jaar in Engeland gewoond met, uh, met heel veel plezier. En uh, afgelopen zomer weer teruggekomen bij, uh, bij RKC. En teruggekomen in Nederland omdat ik gewoon elke dag lekker op het veld wilde staan. En uh, RKC bood me die, uh, die mogelijkheid. We zitten nu op Papendal. Dit gesprek is eerder opgenomen. We hadden ook afgesproken om te gaan golven, Maar qua weer verschilt het niet zoveel met Engeland, geloof ik. Want hier regent het ook keihard. Ja, het uh, regent de uh, Dus... Uh... Golven wordt een beetje lastig, maar wie weet in de toekomst. Wat heeft het met jou gedaan golven? Want leert elke voetballer golf in Engeland? Nou, de meeste mensen en spelers die je kent in Engeland, die golven wel. Uh, golf is heerlijk om te doen, is heel rustgevend en uh, het is gewoon lekker. Heel vaak als we met Chelsea ergens waren, dan, dan, dan gingen we gewoon golven, dan ging gewoon de baan op en het is gewoon heerlijk om te doen. Doordat ik Engeland uh, heb gewoond en een beetje, ge een beetje golf, daar heb ik ook wat toppers uit Nederland leren, leren kennen. En dat is gewoon, gewoon leuk. Elk, elk jaar heb je toernooi in Wentworth. En uh, Robert-Jan Derksen en uh, Joost Luiten zijn eigenlijk ja, wel een beetje mensen geworden waar je regelmatig mee omgaat. Een soort vrienden? Ja, vrienden is misschien de grootste. Goede kennissen? Ja, goede kennissen. Die kennissen zie je, zie je regelmatig in het jaar. En uh, ook op toernooien uh, die je speelt. En dat is gewoon heerlijk om te doen. Maar hou jij ook van die stilte? Want ik weet van vroeger nog dat jij ook heel vaak ging vissen. Zelfs bij jou achter in de tuin, toen in Gouda volgens mij. Ja, ik, ik vond het altijd een, een heerlijke manier om, om, om te relaxen en om, om bij te komen. Met voetballen ben je toch continu ben je bezig. Het is toch hectisch. En dat zijn gewoon dingen wat, wat gewoon lekker is om, om gewoon, ja, te kunnen doen en te relaxen. Want wat maakt het voor een voetballer tegenwoordig zo moeilijk om zich te handhaven? Die druk, is dat het? Ik denk dat de druk wel degelijk aanwezig is. Uh, en ik denk dat het eigenlijk alleen maar meer gaat worden om het de belangen steeds groter worden. Als je nu kijkt in de Jupiter League waar we afgelopen jaar gespeeld hebben. En hoeveel clubs er eigenlijk financieel ook in de problemen zijn gekomen. Kijk maar naar de RBC die er niet meer is. RBC had het ook moeilijk. Wij hadden het ook heel moeilijk. Maar wij hadden gelukkig een, uh, een hele goede sponsor in de naam van, uh, van meneer Mannenmakers. Die uh, regelmatig bijgesprongen heeft. Helaas is hij er niet meer. Zullen we andere manieren zullen we het moeten klaren. Uh, het is zelfs zo dat de begroting zelfs, uh, naar wat ik vernomen heb, iets minder is als vorig jaar. Maar dat heeft oorzaken, maar desalniettemin uh, een fantastische uitdaging om uh, in de Eredivisie uh, hopelijk te kunnen handhaven. Dat moet voor jou helemaal leuk zijn, denk ik. Weer een rondje langs alle grote stadions. Want hoe lang ben je wel niet weg geweest? Ik ben 13 jaar weg geweest. Dus uh, er zijn al x-aantal stadions die allemaal vernieuwd zijn. Die ik nog niet, uh, waar ik nog niet geweest ben. En dat is leuk om weer om heen te gaan. Wanneer moet je tegen Feyenoord? <laughs> dat, dat, dat duurt gelukkig nog een tijdje. Ik ben gewoon bezig nu met de voorbereiding. En met 6 augustus wat de eerste strategieërenkles gaat worden. Ja, dat is een mooi. Voor Ruud Brood is het leuk, want die heeft daar gespeeld. Maar jij hebt bij Feyenoord uh, ook gespeeld. En heel lang en zelfs een succesvol. Dat moet voor jou ook speciaal zijn, denk ik. Ja, het zal uh, twee speciale wedstrijden worden. Uh, vooral het terugkomen in de Kuip, uh, waar het bijna altijd uh, uitverkocht is, uh, zal fantastisch zijn. En uh, hopelijk zijn ze me niet vergeten. Ik de het even hierbij. Uh, ja. uh, we keren zo meteen over een uur terug en dan praat ik verder met de Ed de Goei. Oei oei, Jules, oei oei, Ed de Goei. De media kleuren deze week volop roze... met allerlei programma's rondom homo's, homoseksualiteit. De Avro zendt de Gay Pride uit, uh, zaterdag. Maar daaraan voorafgaand worden deze week op Nederland 3... nog veel meer programma's rond dat thema uitgezonden. Op donderdag is er zelfs een themaavond van KRO en VARA. Presentatie Claudia de Brij en Adi Boomsma. Dat is Arie weer, uh, Henk. Ja, hij blijft er toch een beetje in stand houden natuurlijk door... Nou, heel goed dat hij, <laughs> dat, dat, hij dat gewoon doet. <laughs> het, zal hem, het zal hem worst wezen, denk ik. Hoop ik. Het, ja. ja. Maar een opvallende reportage wordt ook geleverd door schrijver, schrijver Arthur Japin. Uh, goedemiddag, meneer Japin. Goedemiddag. U kent Henk Krol, hè, die hier zit? Ja, zeker. Van de k ja. uh, hoorde ik net van Henk. Absoluut. Ja. Nee, absoluut, van lang geleden, ja. Ja, en u bent nu in Polen geweest voor een reportage over homo-emancipatie. Ja, en, uh, dat klopt. Toen, TV... ik dat, toen ik dat las, dacht ik... He, heb je dan uh, uh, wel uh, dagen genoeg? Want daar valt nog, denk ik, veel te spitten, hè? Och, nee, wat dat betreft, kan je er wel een half jaar gaan wonen? Ja, ik leek schrijven. Uh, Nee, maar de, de, de opdracht is inderdaad om, uh, om eens te gaan kijken... omdat Polen nu uh, uh, de, de, de, hoe heet het, uh, de Europese Unie aanvoert. Sorry, ik zit in het buitenland. Dus ik heb al dagen geen Nederlands gepraat, dus <laughs> ik kan mijn Als het maar willen. niet in het Pols overgaat, uh, dan zijn je we niet in Polen, tevreden. Nee, dat niet. Uh, dus nee, er is ontzettend veel over te zeggen en het is, ik moet zeggen, het was ook wel uh, schokkend om je erin te verdiepen en uh, ja, te zien hoe, hoe erg het Rijk mee gesteld ja, is. kunt u een voorbeeld geven van hoe erg het is dan? Uh, nou ja, heel veel voorbeelden. De grootste meerderheid van de polen die ziet uh, homoseksualiteit toch uh, als zonde en homo's als dieren die door Satan worden gezonden. Uh, er was een parlementariër die opperde dat er um, opvoedingskampen voor homo's zouden moeten komen burgemeester van Warschau die verbood een paar jaar geleden de gay pride, omdat homo's de aanblik van homo's obscene zijn uh, en kwetsend voor andere burgers. De 80% van de bewoners die wil geen enkel contact met de homo's. Ook niet dat het hun eigen kinderen zijn. En, uh, ja, en dan gekke dingen zoals de, de Partij voor Recht en Rechtvaardigheid die heeft heel veel stampij gemaakt omdat er uh, in de dierentuin van Warschau een homoseksuele olifant was. <lacht> en, en in het geval van de teletubbies dat is wel bekend. En dat ze ja, van de buiten ja. wilden halen omdat uh, Tinky Winky een paars driehoekje op zijn hoofd heeft. Dus het is nogal behoorlijk... Uh, Erg, maar ja, dat zijn allemaal gekke voorbeelden. En als je dan komt, ja, wat mij het meest opviel, dat was eigenlijk de, de, de, de hoe bedeest de, de homoseksuelen zijn. Hoe, hoe uh, anders dat is dan bij ons. Uh, ik ging op een gegeven moment uh, met twee uh, moedige jonge mensen flyers uitdelen in, in iets buiten Warschau op het platteland. En uh, de manier waarop zij naar mensen kijken en mensen inschatten... en bijvoorbeeld naar een man die er een man op een fiets die er van mij totaal normaal uitzag... waar ze echt niet heen durft en zei... nee, maar zo gauw we erover beginnen, dan gaat hij slaan. En ik zeg, nee, maar dat kan toch niet? En, en uh, nee, daar durft ze echt niet heen. Soms zetten ze zich eroverheen En dan uh, waren de reacties inderdaad uh, vrij heftig. Nou, ja, het zijn, uh, het zijn indrukwekkende, uh, indrukwekkende voorbeelden. Dus Paul is, uh, laten we maar, maar niet beginnen over een homohuwelijk daar, hè? Nee. die flyers die wij uitdeelden, die gingen eigenlijk over gelijkberechtiging. Er was een jongen die probeerde uit te leggen dat als zijn partner overlijdt... dat hij bijvoorbeeld niet bij de begrafenis mag komen of in het ziekenhuis mag komen. En ja, dat zijn toch dingen die iedereen kan begrijpen. Uh, en ja, toch reageren mensen daar heel heftig op. vroeger vroeg ook niet zeggen: nou, nu flyer dan voor die, voor die gelijke Maar uh, hoe, uh, hoe, wanneer ga je dat voor het homohulp doen? Nou ja, dat is absoluut onbespreekbaar op dit moment. En een van hen zei, nou, dat heeft echt nog wel 50 jaar... Nodig. Mm -hmm. Nou, we, we, we zien met belangstelling uit naar, uh, naar de documentaire komende donderdag dus. Um, ja. En ik, ik neem aan dat het wel naar meer smaakt, reisreportages maken. Uh, ja, nou, het is, een, uh, het is ook geboren uit een plan wat ik had uh. eigenlijk een paar jaar geleden. Dat ik mezelf ineens eigenlijk zo verbaasde over... Ik ben opgegroeid in de jaren 70, 60, 70, waarin, waarin alle vrijheid was en ik denk, ja, dat is natuurlijk maar een heel kleine enclave waar wij in leven. En Zeker. En ja, de manier waarop er in de wereld tegen homoseksualiteit wordt aangekeken is zo anders... dat ik er inderdaad wel een, een, een groot programma van zou willen maken. Nou, ik dit... zou je aanraden ja. om maar meteen door te reizen naar Suriname... waar de discussie nu is losgebarsten. Daar zit volgens mij ook een prachtige reportage in. Oké. Okay. Ik ben benieuwd, daar moet je maar meer over vertellen en, en Kijk moeten, maar op onze website, dan we lees moet, je er alles over. We moeten VARA meewerken, meneer Zappen. Maar dat, uh, nou daar bent u mee wel. in onderhandeling, nou. geloof ik. ik. We, gaan, uh, we gaan kijken wat we kunnen doen. Ja. Dank u wel. Okay. En, en een mooie dag verder, Bedankt Arthur zelfs. Zappen. Ja, het is wat, uh, Henk Krol in Polen... Uh, dan denken we dat we het een beetje op de rails hebben. Maar dat is dus niet zo, uh, de emancipatie in zijn algemeenheid. Nee, als je uh, maar een klein beetje buiten uh, West-Europa komt... of de meer ontwikkelde gebieden in Amerika, overigens ook Zuid-Afrika... Ja dan eh, is het vaak nog heel droef gesteld. En dat is toch wel jammer, ik herinner me uit Polen... dat er een keer een camerateam naar mij toe kwam... om me te interviewen over het in Nederland opengestelde huwelijk. En dat was zo negatief, die hele benadering. Die, die, die dame die mij interviewde, die kon zich niet voorstellen... dat er een meerderheid van de Nederlandse bevolking voor was... dat het eigenlijk met het grootste gemak door het Nederlandse parlement was geloodst... Die mevrouw echt zoiets van. dat. dat. Dit kan maar, niet. Zou, zou het een idee zijn om in dat soort landen ook gewoon maar eens met een gay krant te, te beginnen? Want je moet. Je, bedoel, je, je moet ergens de aarde gaan omploegen. Nou ja, wij helpen daar ook in. We hebben in, in Rusland destijds hebben we de gay pravda uitgebracht, samen met GP. En uh, in dit soort landen nodigen we altijd uh, mensen die een dergelijk initiatief willen opstarten uit... om naar ons in best te komen en gewoon één of twee weken mee te lopen om te kijken hoe wij het doen. En we hopen dan dat ze met wat meer kennis teruggaan naar hun eigen land. Uh, ondertussen uh, kun je je ook afvragen hoe staat het met de homo-emancipatie in Nederland? Nou ja, als je heel objectief eerlijk kijkt, dan uh, gaat het daar natuurlijk geweldig mee. Wij lopen voorop. Mits... En er zijn toch nog altijd een aantal kleine dingen waarvan je zegt... ja, maar jongens, dat kan niet meer in deze tijd. Het feit dat we weigerambtenaren nog steeds toestaan... en dat de huidige minister, mevrouw Van Bersteveld zelfs zover gaat... dat ze toe wil staan dat nieuwe ambtenaren... dus niet mensen die onder de oude regeling hmm. benoemd zijn... maar dat nieuwe ambtenaren, trouwambtenaren, mogen... Zeggen, ik doe geen huwelijken voor homoseksuelen of lesbiennes. Stel eens voor dat ze dat zouden zeggen over andere bevolkingsgroepen. Bovendien de, de voorbeeldwerking die daarvan uitgaat naar jongeren toe. Die met z'n allen willen leren: je moet verdraagzaam zijn. en die dan te horen krijgen dat overheidsdienaren dat verschil wel mogen maken. Homo's mogen nog steeds geen bloed geven. Uh, het meeouderschap voor lesbische paren. Er was heel duidelijk door deze minister beloofd dat het. Voor de zomervakantie zou worden opgelost. Het is toch weer over de zomervakantie heen? Wat zegt de minister als u haar daarop aanspreekt? Ja, je moet wat geduld hebben. Maar dat is natuurlijk een heel slap argument. Als je ook nagaat, tot twee keer toe heeft de Kamer een motie aangenomen dat bij het onderwijs, voorlichting over homoseksualiteit echt in het pakket thuis hoort. Dat wil niet zeggen dat er reclame gemaakt wordt voor homoseksuelen. Of zoals nou, het hoofdredacteur van Trouw deze week schrijft... dat aan kinderen geleerd wordt dat ze homo's uh, heel aardig moeten vinden. Nee, gewoon voorlichting. Als je nagaat dat homoseksuele jongeren vijf keer zoveel zelfmoordpogingen doen... als heteroseksuelen, dan is die voorlichting gewoon bitter hard noodzakelijk. En ik snap niet waarom dat soort dingen steeds ja. weer op de lange baan maar goed, worden goed, uh, je hebt, in, je hebt in, de, de, in de wandelgangen rondgelopen in Den Haag. Dan, dan zou ik zeggen, ga naar de fracties, zeg jongens, jullie hebben een motie ingediend... waarvan het kabinet nog steeds uh, doet alsof die niet bestaat. Ja, nou ja, dat doe ik natuurlijk ook. En wat dat betreft uh, kun je me nog vaak bij Nieuwspoort tegenkomen. Maar het vervelende is, dit is niet een onderwerp waar een kabinet op... Opknalt. Er is een meerderheid van de Kamervoorstander van. Er is een meerderheid die daar voortdurend Kamervragen over stelt. Het ligt niet aan de Kamerleden. Die zitten echt wel op het vinkentouw. Maar als de minister het naast zich neerlegt, ja, dan legt de minister het naast zich neer. En dat vind ik wel heel erg jammer. Oké, okay, maar laten we zeggen, dat is, uh, dat is een politieke strijd... Uh, die uh, allerlei dingen moet toevoegen aan de emancipatie die inmiddels bezig is. Maar hoe zit het op straat? Hoe zit het in de grote steden? Ja, er is een groot verschil tussen datgene wat je ziet in bepaalde grote steden... Zoals Amsterdam. Er zijn nu wat incidenten in Utrecht geweest. Waar de burgemeester ook wat heel uh, ja, moet je zeggen, traag heeft opgetreden tegen uh, dingen. Maar je ziet ook andere steden waar het bijna niet voorkomt. Heb je ooit nee. gehoord van echt, echte problemen in Den Haag? In nee, Rotterdam, maar wel in Amsterdam in en wel in ja, Utrecht. Daar wel. En dat heeft dus te maken met kleine groepjes die kennelijk onvoldoende begrip hebben voor de situatie van homoseksuelen. En waar het vooral mee te maken heeft, is dat er een groep jongeren is... uit een andere cultuur, en dat is maar een hele kleine groep... dat geldt niet voor alle jongeren uit die cultuur... die hmm. zelf worstelen ja. met hun eigen homoseksuele gevoelens. En om dan maar heel macho tegenover hun eigen omgeving uit te stralen... ik ben niet homoseksueel, roepen ze de meest enge dingen over homoseksuelen. Bijna Iedereen die nu anti-homoseksueel geweld gebruikt... is iemand die over twee, drie jaar zelf uit de kast gaat komen. Ja, maar wel, de, de tragiek lijkt mij wel uh, als je denkt van... wij zijn in Nederland bijna aan het eind van de emancipatierit. Dat je als het ware, en je hoort de echo van Pim Fortuyn... Uh, daarin dan ook doorklinken, dat je weer opnieuw... met een emancipatieproces uh, moet, moet beginnen, min of meer. Omdat er dwarskoppen zijn die daar echt op een agressieve manier uh, verzet tegenplegen. Ja, dat is heel triest. En wat dat betreft is die, is die minderheidsgroep homoseksuelen ook wezenlijk anders dan elke andere minderheidsgroep. Want als jij Joods bent, heb je Joodse ouders die je weerbaar maken. Als jij Marokkaans bent, heb je Marokkaanse ouders die je weerbaar maken. Maar een homoseksueel kind moet die weerbaarheid altijd van buiten halen. En wat dat betreft blijft er altijd werk aan de winkel. Ja. Maar het lijkt me wel tragisch om, om, om dat op dit moment te beseffen... dat je, dat je dus in feite nu uh, anno 2011 een stap terug aan het doen bent... Absoluut. in plaats van dat je vooruitgaat. Nou, dat is ook absoluut het geval. En als ik interviews van mezelf hoor van 15 jaar geleden... dan zei ik steeds, ik hoop dat ik het moment nog mag meemaken... Ja. dat de gekkrant en het COC niet meer nodig zullen zijn. Ik kom nu steeds meer tot het besef... dat dat helaas gedurende mijn leven niet meer zal gebeuren. Deze hele zomer kijkt onze rustencent Ron Vergouwen terug op het afgelopen tv-seizoen. En hij koppelt eraan de 60-jarige historie van onze televisie. Deze week duikt hij in de wereld van de homopersonages in televisieseries. De Nederlandse televisie bestaat 60 jaar. Russencent Ron Vergouwen spoelt terug. In Cassie Terugkijken. Je zou denken dat we tegenwoordig niet meer opkijken... van een homo meer of minder op televisie... met onder meer Paul De Leeuw, André van Duin, Claudia de Breij... en Albert Verlinde. Er zijn haast meer homo's op televisie dan programma's. Maar toch was het dit jaar opeens groot nieuws... dat twee jongens een vrij scène hadden... in de soap Goede Tijden, Slechte Tijden. De internetforums ontploften bijna met negatieve reacties. Iedereen denkt, nou, Nederland is zo open, weet je wel. En, Maar het ging gisteren een stuk verder. Bedoel, het werd echt een vrij scène. Ze begonnen elkaar uit te kleden. Ze ook met elkaar het bed in. En dan zie je aan de internetreactie dat de ene helft van Nederland er wel op zit te wachten... en de andere helft van Nederland niet. De verkeerde kant van Nederland en de goede kant van Nederland, <lacht> zou ik maar zeggen. Gek eigenlijk dat al die negatieve reacties op een liefdescène kwamen. Want toen deze langlopende sopen dit najaar eindelijk aandurfde... om een vast homo karakter in te voeren kwamen er in eerste instantie nauwelijks negatieve reacties... op het toen nog losbandige leven van deze homojongen, genaamd Lucas. En die kritiek die zagen we wel terug in de verhaallijnen. Ik wil je alleen maar zeggen dat je op dit moment... heel erg het clichébeeld bevestigt van de op seks beluste losbandige... Brelnicht, ja zeg het dan! Ook opmerkelijk dat het allereerste vaste homopersonage... in een Nederlandse tv-serie dezelfde naam had, Lucas... In het schaap met de vijf poten in de jaren zestig kwamen we ook een Lucas tegen. Gespeeld door Leen Jongewaard. We zijn op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar? Uw aandacht voor mijn vriend en baas, patroon Koontje de Beer. Ja, al werd zijn geaardheid natuurlijk nooit hardop genoemd, hè. Maar bijna 40 jaar later kwam deze Lucas alsnog uit de kast. in de remake van het schaap. Ik ben bang dat onze jongen ook zo is. Dat weten we toch al heel lang? Door Jelle je gaat mij niet vertellen dat het van jou was een complete vraag. Dat, dat Lucas waarschijnlijk homoseksueel is. Zeg het nou niet zo, dat klinkt zo. Zo, zo wat? Definitief! In de jaren 70 waren er eigenlijk nauwelijks tot geen homoseksuele karakters in Nederlandse tv-series. De enige homo's die we voorbij zagen komen, die zaten in talkshows. Meestal vanwege de maatschappelijke problemen die ze hadden. Wel kwamen de eerste bekende Nederlanders uit de kast... zoals Albert Mol en Gerard Reven. Pas in de jaren tachtig begonnen in tv-series... de eerste Anders geaarde op te duiken. Zo was er een vaste bijrol voor een lesbisch stel in Zeggens A. Hey. Map en Thea. Okay, vind je het niet het enige idee? Uh. Jawel. Ja, maar wat zeg je dat zuinigjes? Jawel omdat ik toch een beetje aan dat kind denk. En niet alleen maar aan de moederinstincten van Map en Thea. Bij de opvoeding van zo'n kind hoort er ook een vader. Nou ja, zeg, wat doe je nou ineens afschuwelijk wets? Een paar jaar later vonden enkele scriptschrijvers van een andere serie... dat de tijd rijp was voor een normaal homopersonage zonder problemen. En die rol was weggelegd voor verpleger Guus... in de trotssoap Medisch Centrum West. <middels> U A4 met Guus Tolhuis, mag ik de uitslag van bloed-urine onderzoek van mevrouw Tolstra? Maar zo'n homo zonder problemen, dat werkte ook niet... beaamt achteraf Ted Moore, destijds eindredacteur bij de Tros. Dat is een typisch voorbeeld waar het eigenlijk niet goed gewerkt heeft. Want we namen ons voor, we laten dit nou als een homo zijn... zonder bijzondere problemen. Hij mag best een enkele keer een probleempje met zijn relatie hebben. Maar daar houdt het ook mee op, een gewone, normale homo. Het resultaat was dus dat na 20 afleveringen... niemand er nog bij stil stond dat die jonge homo was. Want het was niet zichtbaar. Een serie die dit allemaal ruimschoots compenseerde... was een paar jaar later te zien... In de Vlaamse Pot, over een homostel dat een restaurant runt. Hallo, boodschapjes gedaan? Hey, Frits, met is een nieuwe creatie van Frank Govers. Oh, staat je leuk? Beetje overdaden. Maar ook toen had Nederland wat tijd nodig om aan deze roze keukenprinsessen te wennen. Luister even wat Hans van der Veen daarover zei, destijds woordvoerder bij Veronica. Het idee is leuk en dat het dan gaat over een homostel dat dat is leuk. Als je dan kijkt naar de cijfers je ziet dat de eerste keer dat ze samen in bed op televisie werden vertoond, daalde het waarderingscijfer. Op het moment dat ze elkaar kusten is het het laagste geweest van ooit. Ja, maar met een mooie lesbienne, daar hadden de kijkers vreemd genoeg wat minder moeite mee. Actrice Bettina Berger speelde bijna tien jaar een lesbische dokter. René Kouwenberg in de soap Onderweg naar Morgen. Ik heb zo naar je verlangd. Om een lesbische vrouw in deze serie te spelen... was op zich wel even een drempel die ik als persoon even moest overstappen. Maar als actrice zijnde moet je je kunnen inleven... in, in, in het gevoel van zo'n vrouw, van een lesbische vrouw. Ja, en nu anno 2011 hebben we dus soapnicht Lucas. En de vraag is of die het ook tien jaar gaat volhouden. Hopelijk draagt dit personage uiteindelijk ook weer bij... aan een betere homoacceptatie. De kijkcijfers van GTST... Die hebben we er in ieder geval nog niet onder geleden. terugkijken. Met uh, Ron Vergouwen. Heb jij in de televisie uit het verleden voorbeelden voor jezelf van, van homo's. Uh, aan wie je misschien wat gehad hebt, of uh, ja. aan wie je min of meer kon optrekken? Nou ja, ik vond het heel moedig. Uh, in België had je Wil die dat heel oh ja. moedig deed. En in Nederland Albert Mol, die te gast was bij Koos uh, Postuma. En Koos Postuma zei op een gegeven moment tegen hem, meneer Mol er gaan geruchten waaruit blijkt dat u meer van de mannen... dan van de vrouwen bent. En dat was niet van tevoren met hem afgesproken... heeft hij me later wel eens verteld. Dat was nog in de tijd dat je van die hele ouderwetse camera's had. Albert Mol wenkte een camera dichtbij. Die kwam dus echt dichtbij rijden, want toen konden ze nog niet inzoomen. En toen die camera vlak voor hem stond, keek hij recht in de lens... en toen zei hij, als u belooft dat u het aan niemand verder vertelt, ja... En de volgende dag kreeg hij applaus toen hij aankwam op het Centraal Station. Maar ja. ik vind dat heel knap. Ik bedoel, in Amerika zouden ze daar tekstschrijvers voor nodig hebben... om zoiets te bedenken. Ja, aan, aan de andere kant, uh, uh, dat, dat was moedig en dapper. En hij werd een voorbeeld. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen... Uh, moet je het altijd uh, op een uh, zeer expressieve manier op televisie uitdragen? Uh, heb dat nut? Uh, kijk naar uh, Gordon, kijk naar Jolien. Nou, dat hoeft niet, maar... Uh, uh... Dat gebeurt ook niet altijd. Er zijn heel veel mensen die op televisie komen... waarvan we weten dat ze homoseksueel zijn... en die daar verder niet echt mee te koop lopen. Ik bedoel, we hebben net een gesprek gevoerd met Arthur Japin. Ja. Geen enkel probleem. En Ik hoorde in je uitzending, ik noem maar geen namen... want ik doe niet aan outing, maar ik hoorde heel veel meer mensen voorbij komen... waarvan ik weet dat ze homoseksueel zijn. Maar niet bekend? Maar dat weet ik U, niet. En dat thans. doet er dan verder ook niet toe. Nee. Nou ja, je vraagt je af: is, is het altijd nodig om, om dat maar te auto en, en om rond te, rond te toeteren? En nee, te helemaal te bezuinen? niet. Maar het is wel van belang voor jonge mensen. Ik weet dat ik uh, Ian Dales, destijds minister, meerdere Ach, keren ja. gevraagd heb van... mevrouw Dales, zou u nou eens een keer een interview met de Geekrand willen doen? Want het is voor jonge mensen zo belangrijk dat ze eindelijk eens horen... Ja. dat ze niet per se dameskapper of balletdanser hoeven worden... maar dat ze ook minister kunnen worden. Nou, mevrouw Dales wilde dat niet, omdat ze zei... je hebt niks met mijn privéleven te maken. En ik zei dan altijd, maar ik wil over uw privéleven nee. helemaal niks weten. Ik wil alleen maar laten zien dat ook mensen die lesbisch zijn op hele hoge posten terecht kunnen komen. Terwijl zij gewoon samenwonde met uh, me mevrouw Schmid, hè, was ja, dat de burgemeester. Precies. Ja. ja, en uh, die werd pas na haar dood hmm. door uh, de minister-president gecondoleerd. Dat vind ik toch wel triest als je ja, gewoon niet met je partner samen kunt optrekken. Nee. Uh, Henk, um, jij gaat nu natuurlijk uh, de Gay Pride uh, uh, bezoeken, neem ik aan. Wat, wat ga je nou nu vandaag nog meer doen? O nee, nou, op vandaag, heb ik, nee, vandaag heb ik iets heel leuks. Vandaag uh, ga ik naar de première van Hans Klok. Ach, zo jong over... hè? Ja, waarvan ik overigens in uh, NRC gisteravond las... dat hij zei dat hij niet op de barricade wil voor de homo-emancipatie, maar dat hij wel vanwege zijn homoseksualiteit ooit in elkaar is geslagen. Dus uh, ook zelfs bij dat soort mensen zie je ja. dat dat gebeurt. Nee, en de, en de komende week is het heel erg druk. Tijdens de kennelparade zelf ga ik niet meevaren met de boot van de minister. Dat vind ik dat nou, alles wat ze ja. niet doet, nee. niet gepast. Ik maar ik ga op. wel aan de kant liggen, niet met waterbommetjes. En ik ga wel applaudisseren, want ja. ze doet ook heel veel dingen goed. Nou, er zijn goed. ook mensen die zeggen, hou nou eens op met dat extravagante gedoe Moet dat nou zo? Ja, dat zeggen mensen, maar ja. dat zeggen ze niet als er gisteren een zomercarnaval in Rotterdam is. En dat zeggen ze ook nee, niet als er een voorjaarcarnaval is. 75% is het eens met de stelling: media geven een ongenuanceerd beeld van homoseksualiteit, te veel extravagantie. Dankjewel Henkel. Tot het komend uur, zo dadelijk. Een ernstige disaster is in progress. On the Gulf sea turtles en dolphins have been zijn in de area Ruim een jaar geleden zonk het boorplatform Deepwater Horizon vlak voor de Amerikaanse kust. Het werd de grootste olieramp in de geschiedenis. Als we over de oorlog, waren mensen heel Honderden miljoenen liters olie spoten de oceaan in. Het zijn dus bedreigde dieren. Ze waren dood als een pier. Jacqueline Maris reist door Mississippi.